11 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Begin 2013 zullen de vijf grootste pensioenfondsen... de pensioenen waarschijnlijk met 5 tot 10 procent verlagen. Dat melden verschillende bronnen. Het betekent dat anderhalf miljoen mensen erop achteruit gaan... onder wie gepensioneerde ambtenaren, leraren, verpleegkundigen en bouwvakkers. De pensioenfondsen moeten ingrijpen omdat het niet is gelukt... voor het einde van dit jaar aan de eisen van de Nederlandse Bank te voldoen. Om toch voldoende geld in kas te hebben voor de toekomstige verplichtingen... gaan de pensioenen in 2013 omlaag. De pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor hogere pensioenpremies... en lagere toekomstige uitkeringen voor alleen mensen die nu nog werken. Maar het ziet er naar uit dat ze in elk geval de pensioenen... van de huidige gepensioneerden zullen verlagen. In Syrië zijn vandaag zeker 15 mensen om het leven gekomen door geweld van het leger. Dat zegt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Zes van de doden vielen in Homs, de stad die het hart vormt... van de opstand tegen het bewind van president Assad. Terwijl er opnieuw tienduizenden demonstranten op de been waren... kreeg Homs voor het eerst bezoek van een groep waarnemers van de Arabische Liga. Betogers vroegen de waarnemers hen te beschermen tegen aanvallen door het leger. De Arabische Liga spreekt van een goede eerste dag... maar de Syrische oppositie is kritisch... en stelt dat de tien waarnemers die de Liga naar Homs heeft gestuurd lang niet genoeg zijn. De oppositie zegt verder dat de waarnemers alleen op plek... in de stad zijn geweest waar het leger zich even heeft teruggetrokken. En bij het Shemesh in Israël hebben zo'n 10.000 mensen meegedaan... aan een demonstratie tegen religieus extremisme en geweld tegen vrouwen. Onder de sprekers waren vooraanstaande politici. Die zeiden dat ze niet zullen toestaan... dat een fanatieke minderheid in Israël de dienst gaat uitmaken... De betoging was bij de school van het achtjarige meisje... dat is bedreigd en uitgescholden door ultra-orthodoxe joden. Die vinden haar kleding niet kuis genoeg. President Obama gaat het congres deze week vragen... het schuldenplafond met 1200 miljard dollar, ofwel 8 procent, te verhogen. De federale overheid heeft een nieuwe uitgavenlimiet van ruim 15.000 miljard dollar alweer bijna bereikt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 Mensen die weigeren mee te werken kunnen hun uitkering verliezen. Wethouder Florijn van Sociale Zaken denkt onder meer aan werk in de tuinbouw en de haven. De Rotterdamse wethouder wil met werkgevers afspraken maken over de prestaties die bijstandsgerechtigden moeten leveren. Die worden daar dan voor klaargestoomd. Volgens Florijn zal voortaan niet de behoefte van de bijstandsgerechtigden voorop staan, maar die van de werkgevers. In haar huis in Connecticut is de Amerikaanse kunstenaar Helen Frankenthaler overleden. Ze wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het abstract expressionisme. Haar carrière begon in de jaren 50. Frankenthaler goot voor dunde verf uit over doek. en Later werd ze bekend met een stijl die colorfield painting werd genoemd. Frankenthaler schilderde kleurvlakken die volgens haar geen enkele betekenis hadden. Werk van Helen Frankenthaler is opgenomen in de collecties van belangrijke musea... zoals het Museum of Modern Art in New York en de National Gallery of Art in Washington... Han Frankenthaler was 83. In een sloppenwijk in de Colombiaanse stad Medellín is een openluchtrolltrap gebouwd. De trap, die tegen een steile heuvel aan ligt, is bijna 400 meter lang. Tot nu toe moesten de ruim 12.000 bewoners van de wijk de heuvel beklimmen via trappen. Dat duurde gemiddeld een half uur. Met de nieuwe roltrap is dat nog maar 6 minuten en het vervoer is gratis. Er waren al langer openbare roltrappen in de rijkere delen van Medellín. Dit is de eerste arme wijk die ze krijgt. De Nederlandse selectiewedstrijden op de 1500 meter schaatsen... in Tialf zijn gewonnen door Sven Kramer. In een rechtstreeks duel was hij bijna twee seconden sneller... dan Olympisch kampioen Mark Tuitert, die niet verder kwam dan de 11e plaats. Door deze uitslag is Kramer vrijwel zeker geplaatst voor het EK Allround. Morgen wordt daarvoor nog de 5000 meter gereden. Ook mag Kramer meedoen aan de wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Tuitert kan daarop dit seizoen niet meer uitkomen. Het weer, morgen eerst droog en wat zon, later bewolking en af en toe wat regen. De zuidwestenwind trekt flink aan en het wordt maximaal 7 graden. Morgenavond droog, blijft wel waaien. Donderdag wolkenvelden en opklaringen, ook enkele buien en opnieuw veel wind. Dit was het NOS Journaal. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vast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 Het is Easy December bij Wekamp.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je luie stoel. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Goede Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hette, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Dit is Met het oog op morgen. Met het overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Hier in Studio De Smet zit Mieke van der Weij. En niet alleen ik, maar ook mijn collega-presentatoren... Eva Jinek, Clary Polak, Chris Keijne, Thijs van der Brink... Max van Wezel en Pieter van der Wielen... Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen, op deze bijzondere avond. John Jansen van Galen hebt u misschien gemist, die is helaas nog ziek. John, als je luistert, van harte beterschap. Maar wij hebben u hoorde het invalpresentator Pieter van der Wielen gevraagd om hem te vervangen. Hallo Pieter. Hallo. Ja. <laughs> Vanavond is het de avond in het jaar dat alle presentatoren van Het Oog bij elkaar aanwezig zijn. Hier in Desmet in Amsterdam. En als u dat wilt volgen dan kan dat via de webcam nos.nl of ook via de Radio 1 site. Claire, die komt net aange... Ha. Ja. Van boven gelukkig naar beneden, ja. dat ja. scheelt enorm. En wat heb je achter de rug? Een marathon Ik gesprek... heb een marathon interview met Saskia Stuiveling van de Rekenkamer achter de rug. Ja. Leef je nog? Ik leef nog, en zij ook. Dus ja. dat is mooi meegenomen. Goed, in vroege dagen gingen wij op deze avond met elkaar in debat... over de belangrijke gebeurtenissen van het jaar. Dit jaar gaan we het anders doen. Jullie zijn in twee teams onderverdeeld die ieder één gast gaan interviewen. Max, is jullie team een beetje in vorm? We hebben alles voorbereid, Thijs. Ja, ja, uh, ja, daar uh, was ik niet bij, we hoor. Ja, maar Clary kan improviseren, dus dat... Ja. Ah, dat... ga ik wel doen. God, ja. en, uh, dat is geen probleem. En Chris en, uh, en Eva, ja, John was er niet bij, maar nu gaat Pieter jullie... Uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Wordt van ja. het jobs ja. zonder de Nestor, hoor. Goed, we zijn heel erg blij met de twee gasten die hier vanavond zijn. Emiel Roemer, voorman van de SP. En op verschillende plekken uitgeroepen tot politicus van het jaar... Hartelijk welkom, uh, meneer wel. Roemer. Is een, uh, ja, alle eer is al over u uitgestort, zo langzamerhand. Ja, dat is nou wel weer genoeg. Ja. Nou we gaan gewoon overgaan tot de waarde van de dag. Nou ja, uh, in die verkiezingen wedijverde u vaak met premier Rutte. Ook hij werd dit jaar veel gelauwerd. Uh, maar mij valt het op dat jullie allebei, uh, wat jullie gemeenschappelijk hebben, is een hele ontspannen, relaxte manier van doen. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Wie is het meest relaxed? Ik denk ik. Ja? <laughs> ja, ik moet er gelijk een strijd van maken ja, natuurlijk. Ja, ja, hè. ja, ja. Wie zou er het langste niets kunnen doen? Helemaal niets. Oeh, ik denk dat we het uh, allebei niet kunnen. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed. En ook de gast, uh, Connie Palmen. Hartelijk welkom. Uh, Dank uh, je wel. Je schreef een, uh, een boek, een logboek, over de periode na de dood uh, van, uh, van je man. Hans van Mierlo, leider en minister van D66. Uh, ja, drie presentatoren tegelijk. Uh, ik kan het hebben. Je kan het hebben. Ja. <laughs> en wij hebben live muziek. Singer-songwriter Ed Struilaert is hier samen met een gitarist. Michel van der Zande. En zal zo meteen twee nummers spelen. En ook nog een cabaretier. Ja, we hebben het lekker volgeprompt. Jeroen Woe. Hij was in oktober bij ons te gast. toen we de verkiezing deden van de politieke talenten van het jaar. En we hebben vanavond gevraagd of hij zijn licht wil laten schijnen. over zowel Emiel Roemer en de Nederlandse politiek. als over Connie Palme en de Vaderlandse lied. Ja, dat allemaal straks, maar eerst naar Hans Hogendoorn. Die staat hier live voor me met het nieuws van... Dinsdag 27 december. Ja, naast. Naast mijn komt. Wanhopig klampen de Syrische demonstranten de waarnemers van de Arabische Liga aan. Ze willen hun verhaal kwijt. Verhalen over beschietingen, ontvoeringen en martelingen door het Assad-regime. Dat regime heeft vlak voordat de waarnemers kwamen... de tanks en troepen teruggetrokken uit de steden. Die gelegenheid grepen tienduizenden mensen in de stad Homs aan om de straat op te gaan. Lang duurde de vrijheid niet. Zodra de waarnemers waren vertrokken, greep het leger in met traangas en kogels. De betogers vragen zich vertwijfeld af waar de Arabische Liga nu is. De Liga sprak na afloop van een goede eerste dag. Article 24 van de Geneva Convention. Medical personnel shall be respected and protected in all circumstances. De conventie van Geneve werd erbij gehaald... om aandacht te vragen voor het geweld tegen hulpverleners. Sieren is een campagne gestart om dat geweld terug te dringen. En de wetten van de oorlogsvoering zijn daar, volgens de stichting, bij van toepassing. De gekte op straat lijkt vaak op oorlog. Voetbal is oorlog, oudjaarsnacht is oorlog. Daarom die metafoor oorlogstijd, vredestijd. Die metafoor lijkt misschien wat sterk, maar de hulpverleners zelf ervaren het als dagelijkse realiteit. Er zijn momenten geweest dat ik me echt in een oorlogsgebied waande. De oorlog komt in verschillende vormen. Soms gaat het om schelden. Breng nou godverdelen die patiënt eens naar het ziekenhuis, want dat is helemaal niet goed. Soms gaat het om misdragingen. Er gingen ze tegen ons keren, uitschelden, over mijn auto heen zeiken. Nou, als je iets kan vernederen, het is als iemand over een politieauto heen plast. Steeds vaker gaat het om fysieke agressie. 80% van de hulpverleners zegt wel eens te maken hebben gehad met belagers. Sire is dan ook een petitie gestart. Handen af van onze hulpverleners. De petitie kan worden getekend op internet. Dat is overigens een prachtig medium. Je kunt er van alles krijgen, zoals spotgoedkope postzegels. Er stond een heel mooi verhaaltje op over de oudere postzegels... dat je die gewoon nog steeds kunt gebruiken. En dat leek mij voldoende bewijs om hiermee in zee te gaan. Jammer alleen dat die postzegels vals waren, want een zegel is een zegel en die kost wat die kost. Wat mensen in zekere zin gedaan hebben is een briefje van 20 euro voor 15 euro gekocht. En dat mag niet. PostNL merkte een half jaar geleden dat er valse zegels in omloop waren. Maar het was bijzonder lastig dat te bewijzen. Zo goed waren ze uh, inderdaad uh, vervalst, maar we hebben onze systemen aangepast en we halen ze er nu uit. De postbesteller is voor miljoenen euro's benadeeld. Wat zou een jaarwisseling zijn zonder een oliebollentest? Het AD ging weer proeven en Richard Visser uit Rotterdam heeft de beste. Maar dat weten zijn klanten al jaren. Geen woorden voor, zo lekker. Ik kan het iedereen aanraden. Richard erfde de zaak van zijn moeder Stien Visser. Die is ook verantwoordelijk voor het recept. Dat ze overigens graag met de wereld wil delen. Zeg het eens, Wat is nou het geheim van die oliebol? Ja, dat vertel ik jou niet. Ja, de krant van morgen, die is er ook. Eh, we gaan het kranten van morgen overzicht gaan we met z'n allen lezen. En we beginnen met Chris Keijne. De werkgevers gaan de komende cao-onderhandelingen hard in, schrijft de Volkskrant. Voor het eerst willen de werkgevers loonstijgingen niet laten meetellen in de pensioenopbouw. Dit blijkt uit een vertrouwelijke instructie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW aan de leden. De Volkskrant heeft deze instructie in handen gekregen. En volgens de krant betekent het dat de kosten van het pensioen minder snel stijgen... maar dat de werknemer later ook minder pensioen krijgt. De Nederlandse huisartsen presteren bijna foutloos. Dat valt te lezen in Spits. Als ze fouten maken, gaat het meestal om kleine fouten volgens de krant. Zoals het vergeten om een patiënt terug te bellen... of ze laten een patiënt extra terugkomen om bloed te prikken. Spits baseert zich op een onderzoek van de Radboud Universiteit... in opdracht van het ministerie. Ernstige fouten, zoals het te laat doorverwijzen naar het ziekenhuis... komen vooral voor bij patiënten die vaak een bezoek brengen aan de huisarts. Even Trouw vraagt zich af wat er aan de hand is met de toezichthouder. De krant heeft een hele rij falende toezichthouders... van alleen al het afgelopen jaar. Zoals bij het Groninger Museum, dat bijna failliet is. Het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers... waar commoties is ontstaan over de bestuurscultuur. Woningcorporaties waar miljoenen zijn verdwenen. Diplomafraude bij hogescholen en de bacteriecrisis in het Maastad ziekenhuis. Volgens Trouw bewijst het rijtje dat de tijd van een paar keer per jaar vergaderen... en snel wat stukken lezen voorbij is voor de toezichthouder. Pieter van de Wielen. Reizigersorganisatie Rover krijgt opvallend veel klachten over bomvolle treinen... terwijl er nog helemaal geen sneeuw is gevallen. In Metro zegt een woordvoerder dat er 30 klachten per dag binnenkomen... van reizigers die vinden dat ze als twee op elkaar gepropt zitten... Rover hoopt op foto's en filmpjes waarmee de NS kan worden geconfronteerd. Ook bij Ombudsman, het OV-loket, vallen de klachten inmiddels op. Het aantal is vergelijkbaar met het begin van het jaar... toen er veel klachten waren door het winterweer en gebrek aan materieel. NS laat volgens Metro in een reactie weten... dat de reizigersklachten kunnen helpen bij de verbetering van de dienstverlening. Thijs. Het AD-bericht over een onbekende kant van premier Mark Rutte. Onder de titel De Pindakaasjaren heeft de krant een artikel over de tijd dat de premier als 29-jarige... de verantwoordelijkheid kreeg over de lastige calvay in Delft... waar wilde stakingen waren uitgebroken. Door alle diensten mee te draaien, ook in de nacht en in het weekend... wist Rutte volgens de AD langzaam maar zeker het vertrouwen te winnen... en werden vriendschappen voor het leven gesloten. Dat is de reden dat de premier nog altijd, twee keer per jaar... een bescheiden arbeiderswoning bezoekt in Schipluiden om op bezoek te gaan bij de inmiddels 83-jarige voormalige stakingsleider van Calvé en een aantal van dienstmedestrijders. Zo valt te lezen in het AD. Clary. Het Nederlands Dagblad weet al wat SGP-leider Kees van der Staaij morgenavond in het tv-programma Moraalridders van Thijs van der Brink... en Andries Kneel gaat vertellen. Thijs, ja, goed, ben jij het lek? Goed, hè? Nou, nee, nee, nee. Oh, ik heb niks gezegd. Nee. De SGP-leider zegt in het programma dat het een goed signaal zou zijn... als een Nederlandse bischop aftreedt vanwege het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Het aftreden laat volgens hem zien hoe ernstig je iets neemt... en dat er dingen zijn gebeurd waarvoor je geen verantwoordelijkheid kunt nemen. Maar, vroeg de SGP-leider er volgens het Nederlands Dagblad aan toe... aandringen op het aftreden van een bischop is niet aan de politiek... nog aan Kees van der Staaij. Connie Palme. De Telegraaf vindt het merkwaardig dat Nederlandse huizenbezitters... nog niets hebben gemerkt van een lagere rente op hun hypotheek. Hoewel de recessie nu zo'n drie jaar duurt... Een minder goede economie leidt meestal tot lagere rentepercentages, volgens de krant. De banken wijzen vooral naar hun eigen financiële problemen, maar de Telegraaf denkt dat er iets anders aan de hand is. De krant constateert dat er een gebrekkige concurrentie is op de hypotheekmarkt, waar de top drie driekwart kwart van de markt beheerst. De krant roept op tot onderzoek en meer toezicht door de NMA of een andere toezichthouder. Max. Het Franse parlementslid dat de auteur was van de Armeense genocidebed... wordt met moord, verkrachting en marteling bedreigd door nationalistische Turken. Volgens trouw wordt de politica van de centrumrechtse regeringspartij UMP bewaakt. De parlementariër, Fadri Boyer, heeft na de stortvloed aan belediging en bedreiging aan haar adres... laten weten dat het verbod op het ontkennen van de Armeense genocide blijkbaar nodig was. De Volkskrant besteedt aandacht aan vermoedelijk het eenzaamste varken ter wereld. Het dier woont in de dierentuin van Afghanistan. In het streng islamitische land worden geen varkens gehouden. Pig, zoals het dier wordt genoemd, is ooit als curiositeit door China aan Afghanistan geschonken... samen met een vrouwtjesvarken. Ze kregen samen zes biggetjes. Moeder en de kinderen ontsnapten en kwamen om bij een raketaanval. <laughs> Het wordt nog erger. Pig is nu elf en erg eenzaam. Maar de dierentuin in Kabul zegt geen geld te hebben voor de aanschaf van een zeug. Volgens de correspondent van de Volkskrant sterven in Afghanistan jaarlijks nog vele kinderen van de honger. Waardoor de eenzaamheid van een varken niet op de prioriteitenlijst van geldschieters staat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik had het al aangekondigd. Wij hebben live muziek. Ed Struilaert met begeleiding van Michel van der Zanden op gitaar. Uh, deze, nou, volgende maand verschijnt je eerst de CD, cd hè? Ja, klopt. Uh, eind volgende maand. Head Hearts and Hands. En welk nummer ga je daarvan spelen? Uh, dit is de huidige single, die heet Face Down. Ga je hangen. One, Carrying this weight on my back I feel like a freight train derailed from its track And I've trouble catching sleep But When I do, I dream about songs with the color blue Cause love has made me hazy There's a lot to do with you Sophisticated lady Tie your own shoes You know that I'm a fool Who tries to stay cool But I just trip and now I'm falling face down Flat on the ground, you know it Girl, I'm falling face down And I touch down the to blow it. Is it what I think Or what I feel Can love really make me Bow and kneel As I promised myself Lately I would try not to Reveal But you unbox Me baby In a way That's just surreal Now listen You know that I'm a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 But you came knocking on the door Rattling the lock and so forcing it to break You've got just what it takes Me down, I'm proud to know. you make me fly so high face down when i touch down don't blow in. Ja, Emil Roemer, politicus van het jaar 2011. Zometeen drie oogpresentatoren die u gaan interviewen. Eva Jinek, Chris Kijn en Pieter van der Wielen. Maar eerst geef ik het woord aan cabaretier Jeroen Woe. Hij is de helft van het duo Van der Laan en Woe. Winnaar van de Nederlandse Hoopprijs 2011. Ja, vanavond waren ze nog te zien in de meervaart met hun programma Superlatief. Daarna meteen, hoep in de taxi hier naartoe gesjeest. Jeroen Woe. Er zijn de afgelopen maand twee mannen verkozen tot politicus van het jaar. De een door het volk en de ander door de pers. De pers koos voor de man die kort geleden nog even in het Witte Huis op bezoek mocht... stralend als een kleuter bij een K3-concert. Nog geen anderhalf jaar eerder zag deze man dat zijn partij met 31 zetels... de grootste of in ieder geval de minst kleine partij van Nederland was geworden. Een aantal zetels waar dit jaar alleen de musical The Producers... misschien nog een beetje blij mee was geweest. Maar het zijn genoeg zetels voor hem om zijn hele beleid door te krijgen. Met aan zijn linkerhand het kleine broertje CDA, dat de laatste weken doodbloedt als een ritueel geslacht mak lammetje. En in blinde angst voor nieuwe verkiezingen met alles akkoord zal gaan. En aan zijn rechterhand heeft hij de puberende PVV, de One Issue-partij, waarvan hij dacht: hé, hey, dan hoef ik het ook maar over One Issue eens te worden. De rest interesseert ze toch niet. En terwijl de PVV met de voeten op tafel ligt te gedogen... niemand weet waar, maar in ieder geval niet in de Tweede Kamer. Shopt onze premier zijn complete programma bij elkaar... en gaat aan het eind van de dag tevreden met 130 naar huis. Als dat geen briljant politicus is, dan weet de pers het niet meer. Het volk had andere criteria voor haar politicus van het jaar. Ik citeer, authentiek, sociaal, respectvol. Nou, dan valt het hele, de hele coalitie al af. En dan heb je alleen nog concurrentie van het oppositiecircus. Jolande met haar magische stekkeract. Job, de onzichtbare man. En Marianne, de leeuwetemmer zonder leeuwen, want anders is het zielig. Geen wonder dat het volk kiest voor de oorlijke spreekstalmeester... die net als Nederland houdt van gezelligheid en van klagen. En dan is je ook nog eens een keertje tegen Europa. Wauw. Maar eerlijk is eerlijk, iedereen is het erover eens. Of om met zangeres Adele te spreken. Roemer has it. Oké, okay, dankjewel, Jeroen. Zo meteen hoort u nog een keer. Nou, dan uh, Eva, jij bijt het spitsen uh, af met uh, Emil Roemer. Emiel Gerardus Maria Roemer. Dat klinkt ja. goed katholiek. Ja, dat klopt. Waar geloofde de kleine Emiel Roemer in? Poeh. En uh, uh, oprechtheid? Ik heb het over het kind Roemer. Ja. ja ik <lacht> ja, ik ook. Nou, ik, kon, ik weet dat ik vroeger als klein mannetje... kon ik er al totaal niet tegen als er een kind in de klas bijvoorbeeld gepest werd. Dan nam ik direct standaard voor dat kind op. Dus, uh, dus misschien zal het er stiekem toch wel een beetje in. En voor de rest, uh, als klein mannetje was ik volgens mij... ik ben ontzettend veel aan het spelen en aan het voetballen. En, en God? Al. Loopt u in God? Um, nou, niet echt. Nee. Al vanaf jongs af aan? Um, ja, dat is een hele moeilijke. Hier kun je wel uren... Uh, hier, ik je al straks over een drie uur debat. Hier kun je het wel drie uur over hebben. Je bent er wel... Uh, ja, misschien wel. God. Nee, nee, dat is, een, dat is een, uh, het is al wel een onderwerp wat wel altijd heeft beziggehouden. En, uh, en, maar meer in uh, wat, wat, kan ik er en uh, opsteken en wat kan ik ermee doen? En wat dan wat dat kunt ik... u daar aan opsteken. Nou, ik heb, uh, ik heb, wel heel veel uh, opgestoken van van de van betekenissen die ik achter verhalen zag. En ik heb ook heel veel verhalen gelezen en ook gehoord. Ben er ook wel mee opgegroeid. Uh, en dan probeer ik die altijd wel, ook later toen ik voor de klas stond... die te gebruiken om, eh, om dat te vertalen naar eh, wat kinderen hedendaagse eh, allemaal meemaken. Maar dat ik echt zeg van nou, ik geloof in een schepping of in een god. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus u bidt ook niet? Nee. Um, u komt, dat is bekend, uit een CDA-familie. Ja. Um, was dat een arbeidersgezin? Nee, middenklassegezin. Middenklasse. En kende u armoede in uw omgeving? Uh, directe omgeving? Nee. Nee. Was het wel een issue dat besproken werd thuis? Uh, ja, maar dat was echt wel later. Het was, uh, het was uh, in de jaren dat ik uh, opgroeide uh, als, uh, als puber met drie oudere broers... Uh, waar, uh, en een jongere zus waar echt heel veel gediscussieerd werd aan de keukentafel... ging het veel meer over... Uh, Vrij vechten van, uh, van, van tradities en, uh, en emancipatie. Uh, maar hoe, hoe ging dat dan? Zaten jullie thuis te eten en dan begon ineens iemand over, uh, over het vrij vechten van tradities? <lacht> hoe, hoe kwam dat ter sprake? Nee, hoe dit... gaat zoiets? Um, nou kijk, kijk, discussiëren deden we altijd. Als iemand zei dat die appel groen was, dan zei de ander wel dat die rood of bruin was. Dus uh, per definitie werd er over alles en niks gediscussieerd. Want dat zat er gewoon in. Nee, waar het... Uh, Waar het, dat vrijvechten ging natuurlijk, we hadden heel veel uh, tradities die mijn ouders ook van, echt van een katholiek gezin van thuisheid hebben meegekregen. Mijn oudere broers die, die misdienaar waren in een uh, dichtbijzijn klooster. En op een gegeven moment ja, de, gewoon de, de strijd thuis aangaan van, moeten we dat nog wel, uh, waarom moeten we dat, waarom moeten we elke zondag naar de kerk. Uh, de discussies, mijn oudste broer wilde gaan studeren in de stad, uh, in Amsterdam, nota bene, nou dat kon natuurlijk wel helemaal niet. Dat zijn die discussies die je uh, als uh, opgroeiende puber in, in de jaren zeventig uh, meekreeg. Was u de linkse jongen in het gezin? Nou, we waren het allemaal wel. Allemaal links en toch heel veel discussiëren. Nou, mijn ouders uh, waren natuurlijk van het CDA. Dus uh, we hadden natuurlijk wel een makkelijk slachtoffer over en weer. Maar goed, aan de andere kant, mijn moeder die, uh, die heeft ontzettend veel gedaan aan emancipatie. Die heeft heel veel besturencursussen gegeven aan plattelandsvrouwen... om ze vooral maar uit het huis te krijgen en ze echt de maatschappij in te trekken. Dus daar heb ik ook ontzettend veel van meegekregen. Werd het expliciet thuis gezegd... Emiel, je moet wat gaan doen voor de maatschappij? Nee, natuurlijk niet. Zo werkt het niet. Kijk, dat je... kan. Je kan ouders hebben die dat ja, okay. belangrijk vinden. Nee, je ziet dat natuurlijk... Uh, uh, je ouders zijn natuurlijk een voorbeeld. Ze hebben heel veel besturen gezeten... en ze, uh, ze waren altijd actief als er wat te doen was of er was ergens hulp nodig, dan stonden mijn ouders altijd vooraan om, om direct mee te doen. En dat krijg je als kind natuurlijk dat krijg je mee. mee ja. U probeert dat ook over te brengen op uw eigen kinderen. Um, en ik las ook dat u trots bent dat u ze leert om dingen af te maken. Ja. Dat ja. als ze ergens aan beginnen, ja, ook al hebben dat ze er geen ik, zin meer in. Sowieso, dat vind ik heel belangrijk. En heb ik eigenlijk van, uh, toen ze al heel erg klein waren... Uh, inderdaad, altijd meegegeven. Goed nadenken waar je aan begint. En als je dan een keuze gemaakt hebt, ook al het een hobby bij een sportvereniging of een, of een andere club. Van uh, tevoren over nadenken, ga ik hier kijken of je het leuk vindt. En als je dan ja zegt, dan maken we het ook het hele jaar af. We gaan niet halverwege zeggen ik vind het niet meer leuk, dat is dan even jammer. Ja. We maken wel af waar we aan begonnen zijn. En maar dat... soms kan je toch een, een zijpad hebben gekozen en denken: nou ik gooi de handdoek in de ring, dit wordt niks. Uh, dat kan altijd. Nou ja, na een jaar kunnen we dan eens kijken wat we dan uh, daarna gaan doen. Maar ik wil ze vooral meegeven dat je niet bij elke tegenslag meteen de handdoek in de ring moet gooien. En dat sentiment, hoe vertaal je dat naar de maatschappij? Hoe zorg je dat mensen over het algemeen ook hun plan afmaken... dingen afmaken, opdrachten uitvoeren? Ja, hoe zorg je daarvoor? Ik bedoel, door zelf het goede voorbeeld te geven, dat is één. En twee, je mag ook van, absoluut van mensen wel wat vragen. Het is niet zo van, uh, wat we wel eens gezegd was, jullie nemen het altijd maar op voor anderen. Nee, ik neem het op met anderen. Ik heb het nooit voor anderen opgenomen, maar altijd met anderen. Dus als mensen ergens uh, een probleem hebben... Wat ik, wat je, we gaan heel veel langs de deur, heb ik al, al meer dan 30 jaar gedaan. Dan als mensen dan zeggen van ja, we hebben hier in de wijk een probleem met het een of het ander... dan is het niet zo van oké, okay, ik zal het wel even voor jullie op, oplossen. Nee, in tegendeel. Oké, okay, waarom, waarom lossen jullie dat niet, zo, niet zelf op? En ik kan daar wellicht misschien een bijdrage aan leveren... omdat ik de wegen misschien een beetje ken. Maar dan is het wel... Uh, uh, bedoel, jullie doen het wel zelf. Als jullie daar een beetje in de zijkant gaan staan te hangen... dan doe ik het ook niet. Niet te soft zijn is eigenlijk de boodschap. Absoluut. Iedereen zegt, um, Emiel Roemer is altijd zichzelf, gewoon Emiel. Nou, heeft u 28 zetels in de peiling. Dat is niet iets wat je bereikt uh, zonder dat er ergens een brandende ambitie moet zitten, lijkt mij. Nee, maar je gaat de politiek ook alleen maar in als je ambities hebt. En hoe ver rijdt die ambitie? Nou, ik heb... Geen persoonlijke ambities, maar ik heb heel veel politieke. Persoonlijke ambities. Nee, ik heb heel veel politieke ambities. Ik wil politiek een heleboel bereiken, maar niet voor mezelf. Maar u zegt wel eens dat uw grote held is Martin Luther King. Ja. En begrijpelijk, wiens held is het niet. Ja. Maar die kwam op een gegeven moment in zijn leven op het punt dat hij voor zijn idealen wist dat er een kans kwam dat hij ervoor moest sterven. Of zou sterven. Is ook gebeurd. Heeft u iets waar u voor zou sterven, als het aan de orde was? Nou, dat vraag je me wel heel erg veel. Ik, uh... Nou ja, waarom Ik bedoel misschien.. Een, ja. Nee, ik dat, dat, dat, bedoel zo gek zijn als je daar ja op zou zeggen. Ik bedoel, je probeert natuurlijk uh, alles nou ja, je uit weet de kast het ook te halen. Misschien niet, maar, maar... Nee, dat is natuurlijk. Kijk, maar is er één absoluut ideaal wat voor u zo boven water staat? Dat, dat, u, dat u er nooit op zou inlezen? Ik mag hopen dat, dat ik uh, nooit voor die keuze kom te staan. Kijk, ja. We hebben in, in, de, in onze vaderlandse geschiedenis natuurlijk ook uh, periodes gehad... dat mensen voor die keuzes moesten staan rondom, rondom de oorlogstijd. En je ziet het nu ook in, uh, in Arabische landen, dat mensen voor die keuzes staan. En dat was natuurlijk in de tijd van Martin Luther King niet anders... En wij mogen ons natuurlijk ontzettend dankbaar uh, prijzen dat wij hier nu in Nederland niet voor die keuze staan. Het was trouwens een enquête, want ja. u was niet alleen de, de, wat was het ook weer, de politicus van het jaar, maar de mensen zijn het minst bang dat ze moeten onderduiken voor Emil Roemer van alle politici. <lacht> en er was nou ja. nog zo'n lijstje, ik word ook een beetje lijstjesmoe in deze tijd van het jaar, ja. dat de meeste mensen in Nederland zouden van u een auto willen kopen. Ja. Ik, kan me daar, ik denk aan een Daihatsu of een Opel of zoiets. Ja. Maar, ja. Van nu zouden uh, ze het durven? Het zijn, het zijn vragen die, uh, die eigenlijk aangeven of je iemand wel of niet... of meer of of waar ja. vertrouwt. En dan kun je honderd vragen bij bedenken. En als je daar een aantal uh, hele positieve reacties op krijgt... dan ben ik daar trots op. Want ja, het, eigenlijk is het, is het belangrijkste wat je in de politiek aan mensen vraagt. En daar moet je ook ontzettend zuinig op zijn. Dat is iemand vertrouwen. Dat is het grootste goed wat je kan krijgen. Chris Keijer mag nu verder. Meneer Hommer, ik wou het even met u over Europa hebben. U zei onlangs, uh, als je in de Kalverstraat uh, aan de mensen vraagt... of ze zich Europeaan noemen, voelen... dan is er niemand die zich Europeaan voelt. komt u vaak in de Kalverstraat? Nou, vaak is te veel gezegd. Uh, een, een enkele keer. Maar dan vraagt u dat soort dingen? Nee, hoor. Oh. Ik las namelijk ook een onderzoek van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau. En uh, daar bleek uit dat 67% van de Nederlanders nog steeds denkt... dat we vooral voordeel van Europa hebben. Dus toen dacht ik... Spreekt u niet de verkeerde mensen? Nee, want dat laatste, dat is ook zo. En ik hoor bij die 67 procent. Ik zag nog ook is anders. toen Jeroen Woe net zei dat de SP tegen Europa Ja, dat is, is nou, uh, Men blijft er maar een beetje roepen om ons in die hoek te drukken. Dat is een grote flauwekul. Je kunt niet tegen Europa zijn. Net als je tegen het weer kunt Waar zijn. Maar bent u wel tegen, als het om Europa gaat? Ik ben er tegen dat, uh, dat wij naar een federaal Europa gaan. En ik ben tegen het beleid dat vanuit Brussel... Het neoliberale beleid dat er vanuit Brussel... Ons opgedrongen wordt. Maar dat is heel wat anders. Natuurlijk zie ik alleen maar voordelen in een verdergaande samenwerking in Europa. Vanaf, verdergaande samenwerking? Vanaf, eh, eh, vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben wij op heel veel terreinen beetje bij beetje steeds meer met elkaar samengewerkt. En dat is echt een voordeel alleen al op gebied van vrede en veiligheid in Europa. Maar u Noord zegt woordelen. verdergaande samenwerking. Hoe ja. zou die samenwerking verder moeten gaan? Nou, je zei, er zijn nog heel wat terreinen die. Eh, eh, uh, waar, waar wij uh, zeker nog verdergaande afspraken kunnen maken. Maar afspraken maken zoals we dat afgelopen jaren gedaan hebben. En niet door de bevoegdheden af te dragen aan een of ander vaag instituut of aan uh, een, uh, een commissaris. Of een instantie waar je vervolgens niks meer over te zeggen hebt... en je niet meer bent dan een provincie in Europa... die maar naar de pijpen van twee grote landen mag gaan dansen. Daar pas ik dus voor. Ja. Maar er zijn heel wat terreinen. Op het gebied van milieubescherming, op het gebied van justitie... op het gebied van sociale zekerheid... is nog heel wat winst in Europees verband te halen... waar je gezamenlijke afspraken kunt maken. Ja. En daar vind ik dat Europa en het Europees parlement... zich veel harder voor zou moeten inzetten. Ja, ik, ik las op uw website ook uh, de, de tekst uh, over Griekenland ging dat... Als een land zoveel schulden heeft gemaakt, dan moet je ze niet een nieuwe uh, creditcard geven. Ja. Uh, wat moeten we dan wel doen met de Grieken? Nou, we hadden eigenlijk uh, al meteen moeten luisteren. Zeg ik nou een beetje arrogant. Maar Griekenland had inderdaad. Kijk, dus even één stapje voorop. Griekenland heeft natuurlijk de boel beflest en bestode Mietert. En dat is natuurlijk heel erg. Ze hadden nooit in die euro moeten stappen. Maar daar zitten ze nu eenmaal. Vervolgens uh, zijn we er veel te laat achter gekomen dat ze uh, enorme problemen hebben. Uh, heel fout, maar daar zitten ze nu eenmaal. En ze hebben eh, op een gegeven moment al ze meer dan 350 miljard aan schulden. Mm. Die weet je dat ze die never en nooit kunnen terugbetalen. Uh, dan zouden ze ongeveer een economische groei van zo'n 9% maar, moeten maar hebben. Als je het hebt over jaar. de Grieken, dan om, omarmt u het nationalisme. Terwijl ik zou verwachten nee, is, van een socialist dat hij zou zeggen. Internationale solidariteit. Wat ik met de ik zeg. Griekse wat ik zeg is juist internationale solidariteit. Want van al die miljarden die naar Griekenland zijn gegaan. is er niet één bij de gewone Griek terechtgekomen. Al die miljarden zijn rechtstreeks, misschien met een rondje om de Acropolis... naar de internationale banken gegaan. Maar je... En daar heeft, enkele Griek heeft daar iets aan. Want kijk nou eens wat er gebeurt in Griekenland zelf. Um, de armoede onder heel veel mensen is gigantisch uh, toegenomen. De problemen op straat, bij de huisvesting, bij de linkstrijd is alleen maar toegenomen. De hele sociale voorzieningen zijn afgebroken. De economie die krimpt op dit moment met meer dan 5%. Daar heeft de gewone Griek niks aan. Als zij inderdaad een paar maanden geleden... of anderhalf jaar geleden werd voorgesteld hadden... als Europa toen had gezegd... van we gaan een groot deel van de Griekse schulden gaan we saneren... en we gaan daar zeker de banken voor... Uh, uh, voor aansprakelijk stellen. Want zij hebben tenslotte ook al die leningen, onverantwoord leningen... hebben ze steeds gegeven. Dan hadden wij wellicht kunnen zorgen voor wat economische stabiliteit... en wellicht in de toekomst wat economische groei die Griekenland nodig heeft. Maar dan, had en dan Grieken... waren ze had, had, had Griekenland gekomen. de euro uitgemoeten dan? Daar gaan we helemaal niet zelf over. Maar dat was waarschijnlijk wel de consequentie geweest. Dat is helemaal niet gezegd. Kijk, maar hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat het in de euro blijven duurder wordt dan de uitstappen. Ja, en dan heb je een groot probleem. Ik zit er helemaal niet op te wachten dat de euro uit elkaar valt. Nee. Integendeel... U, wordt, u, u wordt natuurlijk volgend jaar na de, na de voorjaarsnota... valt het kabinet en de komende verkiezingen en dan wordt u de grootste. Dus dan bent u premier. Hoe gaat u dat varkentje wassen met die euro? Nou ja, er zal een, uh, uh, een paar dingen zullen er moeten gebeuren. En, uh, allereerst zal een enorme hervorming van de financiële sector plaats moeten vinden. Want tot de dag van vandaag hebben we die nog steeds niet in de klauwen. En alle uh, Europese regeringsleiders die zitten nog steeds in een houtgreep van die hele financiële sector. Van de teken... zomer hebben ze dat geprobeerd. Daar hebben ze gezegd, eerst ja, ze de, ba de banken het hele... moeten meebetalen. Ja, maar ze het Daar zijn ze geprobeerd. allemaal zo van geschrokken, want de financiële markten reageerden zo opgewonden. Ja, maar je moet, ik ga de politiek niet in om een beetje bang te worden van, van de eerste de beste paniekreactie op die financiële markt. Want dat is nou precies waarom het afgelopen twintig jaar eh, langzaamaan ook steeds eh, fout is gegaan. En we hebben ons steeds in de luren laten leggen. Eh, en eh, we hebben ze zoveel vrij spel gegeven... dat het steeds moeilijker wordt om daadwerkelijk in te grijpen. Maar de financiële sector... Um, dat is van groot belang om de reële economie te ondersteunen. Maar dat is toch bij uitstek iets wat je dan op Europees niveau ja, moet regelen? Nou, nog... Want als wij onze financiële sector hier alleen gaan regelen, dan zijn we weg. Nee, natuurlijk moet je een heleboel dingen Europees uh, regelen. Als je het hebt over, uh, over transactietaxen en als je het hebt over het reguleren en... van de financiële sector, dan kun je als Nederland alleen natuurlijk helemaal niks. En... Natuurlijk moet je dat. Nee, ik kan niet eens Gaat het vallen? We moeten door. Dat is een ja of nee ja. vraag. Uh, nee, die gaat niet <laughs> Maar dat van die premier, van die premier dat praktisch. Ja, tegen, hè? dat, dat ging gewoon moeiteloos. Ja. Nee, dat ging gewoon moeiteloos. Sommige dingen moet je maar niet op reageren. Goed, uh, dank jullie wel. Uh, en uh, nou, jullie kunnen even uitblazen. Tijd uh, voor muziek. Uh, Edse uh, Struilaert met Michel van der Zanden. Gaat ze het tweede nummer spelen. Het liedje heette Woman, de zaakjes stak in de middel. En excuus alvast als het fluitje morgenochtend nog in je hoofd zit. Waiting for the phone to ring. I'm searching for a song to sing. And my God, I feel lonely. Your music's playing in my head. I'm patient so I won't regret. But time is passing by so slowly. I seriously doubt if I'm up for this. Seriously doubt if I can play the game. A woman really thinks she knows me. You're stuck in the middle. A woman acts just like she told me. You're stuck in the middle now. A woman, really thinks she owns me. Stuck in the middle And I'm blowing the whistle, I'm letting you know that I'm stuck in the middle. Oh, I promise that it wouldn't harm Just a bandage and the pain is gone But what is this? Am I a bleeding? A woman with a wooden heart With a dozen lovers in the dark But she doesn't call it cheating, no I seriously doubt if I'm up for this I seriously doubt if I can play the game A Woman really thinks she knows me I'm stuck in the middle A Woman acts just like she told me I'm stuck in the middle now A Woman really thinks she owns me stuck in the middle I'm blowing the whistle, I'm letting you know That I'm stuck in the middle, oh You keep building it Down. Oh, you never told me you were sorry And everyone knows It doesn't matter what you show You never show devotion A woman really thinks she knows me A woman, she acts just like she knows Oh, she knows Again. A woman really thinks she knows me. I'm stuck in the middle. A woman acts just like she told me. Stuck in the middle. Man. A woman really thinks she owns me. Stuck in the middle. And blowing the whistle, I'm letting you know that I'm stuck in the middle. Dankjewel. Uh, live muziek vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Wij hebben hier onze jaarlijkse bijeenkomst. Alle presentatoren van Het Oog zijn hier aanwezig. John Jansen Verhalen is ziek, maar Pieter van der Wielen is een uitstekende vervanger. Uh, ja. Cabaretier Jeroen Woe, die hebt u net ook al even gehoord. En uh, die geef ik nu uh, de tweede keer het woord, want uh, Connie Palmer zit hier aan tafel. En uh, zometeen dan uh, gaan we met haar praten over haar boek, Logboek van een onbarmhartig jaar. Over haar relatie met D66-voorman Hans van Mierlo, zijn dood en het verdriet daarna. Uh, maar eerst dus Jeroen Woe. 2011 was een moeilijk jaar voor de kunst. Ruudzichtlozen werden onder aanvoering van Halbe Zijlstra de poten onder elke rietvelstoel vandaan gezaagd. Toneelgezelschappen werden naar huis gestuurd alsof het Angolese tieners waren. Het geld voor radioorkesten werd gestoken in geluidswerende muren voor mensen die langs de snelweg wonen... waar auto's ineens met 130 zoveel herrie maken dat je de radioorkesten niet meer kunt horen. De kunstenaars waren kwaad. En wat doen kunstenaars als ze kwaad zijn, nog meer kunst maken. Redenaars spraken de meest vuurige eh, volzinnen, conceptkunstenaars bedachten de nacht der beschaving... op het journaal vertelden geschminkte mensen hoe erg het allemaal was... maar dit alles toonde toch vooral aan hoe machteloos kunstenaars staan tegenover cijfers en begrotingen. Kunst kan niet concreet zijn, dat is juist zo leuk aan kunst. Dus terwijl de kunstenaars met wallen onder de ogen aankwamen op het Malieveld... werd er in de Tweede Kamer alweer gedebatteerd over de sloop van het PGB... Kunst zal nooit mensen op andere gedachten brengen. Een kunstenaar speelt altijd voor zijn eigen publiek... en dat was het toch al lang met hem eens. Maar kunst kan wel uitdrukken wat je zelf al wel voelde... maar waar je de woorden niet voor had. Door kunst weet je dat je niet alleen bent. Als je je kwaad maakt, als je verliefd bent of als er iemand wegvalt. Het zo mooi op kunnen schrijven dat je je herkent voelt, dat je raakt... dat is misschien wel het enige juiste antwoord. En dan er vooral vurig over komen vertellen. Niet op het maliveld, maar in de warme studio van het Oog. Dankjewel, Jeroen. Thijs van der Brink, ik geef jou als eerste het woord. Ja, ik heb, ik heb uh, je boek gelezen en uh, nog niet zo lang geleden. Dat dus. mag ik hopen. Ja, ik, <lacht> nee, ja het, is, het is al twee maanden uit, maar ik ben pas de laatste dagen eraan toegekomen. En ik zit nog Even. een beetje Boekjes in mijn eerste... Ja, de media. In mijn eerste emotie. En, en die, die is toch wel de verbazing over de aard van uh, uw relatie met Hans van Milo. U had oh. het heel leuk samen. Goh. <lacht> en dat verbaast nou ja, als je, ik, ik, ik, ik geef een paar citaten. Zelfs als hij terugkeert van de wc... begroeten we elkaar alsof we uren gescheiden waren. Mm -hmm. ja, ik zie al aan je ogen dat, is dat je nou dat leuk is? helemaal niet herkent. Dit. Ja. <lacht> Hoe zal ik het uitleggen, Thijs? Je hebt twee soorten liefdes. Je hebt liefdes waar mensen denken... Nou, fijn is mevrouw, ik krijg kinderen mee, ik zorg voor die auto... en ik ga elke avond met een collega op de televisie. Heel hard werken. Om te en... Ik ga nu al protesteren. Maar ga door. En je hebt uh, tja, mensen die thuis werken. <laughs> ja. Ik wou dat hij er altijd was. En uh, dat hij nooit de deur uit hoefde. En... en dat was elf jaar lang zo? Ja. Altijd? Ja. Want het tweede voorbeeld wat ik wil noemen, uh, dan beschrijft u dat uh, u in uw werkhuis zit. U heeft een werkhuis en een woonhuis, hè? Had ik, hè? U had, ja, u had een werkhuis en dan ging sms-te hij. Oh, nee. sms'de hij. Ik, ga, ik kom zo langs met de bus. Belde. Hij belde dat hij langs kwam met de bus. U kon niet, namelijk. <laughs> Oké. Okay. U ging voor het raam staan, mm -hmm. zwaaide mm -hmm. en dan zwaaide hij terug. En dan schrijft u, ik heb hem nooit verteld dat ik daarna minstens een uur niet meer kan werken... omdat ik me weer van hem moet losscheuren. Ja. Is dat echt? Ja. Hé, hey. ik lig nooit. Maar wat deed u dan in dat uur? Nou, dus dat ik een beetje ging maar even op de bank liggen. Of uh, me ergeren, uh, dat ik weer zo in de, van, uh, van de streek was. Of schelden of uh, in de tuin uh, een plant uitrukken die het eigenlijk nog heel goed deed. En die dat helemaal niet verdiende. Het is precies waarom ik het moeilijk vond om het boek te lezen. Mm -hmm. Eerlijk gezegd. Dat is omdat jullie zo. één um, waren, zal ik maar zeggen. Zo'n zo, zo zo symbiotische eenheid. Waardoor ik dus ook steeds het idee had. Uh, dat, je, dat jij dood bent, eigenlijk. Dat of was meer of meer. Dat ben ik van ook. En. voor wie heb je het geschreven, het boek? vroeg ik me af. Voor jou? Ja, dat. dat dank je wel. Maar. Ik heb het goed gelezen. Jawel. Ik. Um, en dat mag oh, ze helemaal maakt... niet meer. Nee, maar zij zei net. dat maakt mij zo terughoudend om het te lezen. Nee, ik heb, nou, precies. Ik heb het namelijk met heel veel moeite gelezen. Ik heb het ook niet uit. En dat is omdat ik... Ik vind het... Um, ik vind het helemaal niet troostvol, in Ik word er ontzettend verdrietig van. Mm -hmm. En dat wil ik helemaal niet. Jij... Jij, jij, uh, jij sleept mij ergens in mee, wat ik als lezer... Dat wil ik misschien over tien jaar lezen, maar nu niet. Het is veel te vers. Nee, kijk, en dat, dat is dan ook fijn. Ik zou vind je dat fijn? Nee, ik vind het fijne van een boek. Van, van de aard, van de kunstvorm. Uh, doe het dicht, leg het weg. Uh, het klopt nog. Het, is nog, het heeft nog niet aan je deur geklopt. Het klopt misschien voorlopig nog niet aan je deur. Doe het niet, lees het niet. Uh, het is te laat nu, hè? <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik nee, nee, nee, nee, heb het niet een paar dingen. niet ik het stoppen. Nee, nee, nee. Ik um, kan niet begrijpen wat ik zeg. Dat ik het. Dat ik het. Ik vind, dat is dezelfde reden waarom ik het bijvoorbeeld moeilijk vind om jou over je diepste leed te ondervragen. Om, je vraagt me niet over mijn diepste leed. Je vraagt, nee. ondervraagt me over het boek waarin ik het heb opgeschreven. Ja. Dat is zo'n groot verschil. Nee. Een boel mensen denken telkens. Ik, ik heb 22 lezingen gegeven. Mensen, Oh, hoe gaat het nu met u, mevrouw Pran? Ik, ik begreep dat ook heel goed. Die mensen hebben net dat boek gelezen. Ja. Waarin ik anderhalf jaar beschrijf. van een, een extreme vorm van lijden. Want dat is gewoon. Ja. Um, en ik zal er echt niets van aan afdoen. Het is een extreme vorm van lijden. Dus wat vertel ik me? Dan kom ik zo in de zaal. Dan ik hoe gaat al het die mensen, ja, die, hoe gaan we mee? Dan vertel ik de volgende grap, Max. Ik ken niet veel grappen, maar dit is mijn lievelingsgrapje. Het is het troevigste grapje dat ik ooit in mijn leven ge heb gehoord. En het gaat over twee joden die gevlucht zijn uit Duitsland. En die wonen al heel lang in, in Amerika. En die zitten aan de oever van de Hudson op een bankje samen. De ene jood vraagt aan de andere. Jij kent hem waarschijnlijk al. Vraagt aan de andere. je ja, Max is namelijk van het oude volk. Uh, de ene jood vraagt aan de andere: um, mm. Are you happy? En dan kijkt die vriend hem aan, en die denkt even na en die zegt: Yes, I'm happy. Maar gelukkig ben ik niet. Ja. Heet, Zo maak ik het. het. Wat ik eigenlijk miste is Hans van Milos verhaal over jullie relatie. Hebben jullie het ooit gehad over Hans dat dat boek ook geschreven had moeten worden? Nee, natuurlijk niet. Dat had hij het gekund? Nee. Nee, Hans was uh, um, niet voor niets zo... Um, ja, hoe heet dat? Uh, er lag een obstakel om te schrijven over persoonlijke dingen. Maar um, was omdat hij een politicus was? Of? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de keuze van politicus. Want Hans was van de ene kant heel ongeremd, ook in zijn interviews. Je hebt het vaak genoeg meegemaakt dat hij een interview gaf... en je nog midden in de nacht opbelde... Om te zeggen, ik, ik had het allemaal niet willen... Om alles terug te nemen. Want hij, hij was namelijk heel... On... Midden in de nacht, ochtends vroeg weer. Ja, en dan en de rest eigenlijk niets afkeuren, al. want dit had ik eigenlijk allemaal niet willen vertellen. Dus hij was heel ongeremd, onbegrensd in wat hij vertelde over zijn, juist over zijn persoonlijk leven. Um, maar een boek over ons... Nee, dat... Nee, ja. Maar die symbiotische relatie, want daar gaat het boek over. Samenvloeien als persoonlijkheid. Het boek gaat overal. overal. Het boek gaat echt over rouw. Maar dat komt eruit voort? Dat, er, dat jij zo ondergedompeld in rouw komt omdat jullie zo'n symbiotische relatie hadden? Nee, ik denk nee. Dat, dat, dat zelfs mensen met een relatie waar meer afstand in zit. Ik denk dat zelfs mensen kunnen rouwen om hun hond, zoals ik rouw om mijn man. Het is. Um, het uh, heeft er wel mee te maken. Het heeft te maken met de aard van de liefde. Het heeft zeker te maken met, met hoe ik ben, hoe ik met me overgaven. Met mijn me ja. Met mijn verlangen ernaar om uh, te verdwijnen. Zozeer ik aanwezig wil zijn als schrijver, zo wil ik verdwijnen als dochter, als zus. Als, uh, in elke persoonlijke verhouding ben ik het liefst weg. Het is wat? mal en heel gek. En ik kan het allemaal heel goed verklaren. Maar deze kijk, die kijkt er grote nou ogen. Ja, ik zat me af te vragen, ogen. <laughs> ik ik zat me af te vragen wil je ook niet liever samen sterven dan? Ja, natuurlijk wil je. Dat, dat zou zo gemakkelijk zijn. Ja, ja, er is een verlangen om te sterven als het, als je geliefde dood gaat, ja. ja. Dat, en dat verlangen is niet gering, maar het is ook niet actief, hè. Want... Uh, uh, het is geen zelfmoordzucht. Het is, je denkt, ik, het kan niet anders dan dat ik hier vanzelf aan dood ga. zo. Maar is, het schaamte? Passief. is het schaamte dat je de overlever bent? Hij hey, is er niet meer, jij nog wel. Dat is een, dat is een klein deel ervan... Maar je denkt dat het vanzelf gebeurt, omdat het zo'n groot lijden is. Je denkt, het, gaat, het kan niet dat dit te overleven valt. Nee. Punt uit. Het, het gekke is, het is, is de tweede keer dat u het meemaakt. Ja, is, uh, ik, ik kan niet zo gemakkelijk ja zeggen op dat het gek is. Want ik wist natuurlijk wel wat ik waaraan ik begon toen ik mijn verhouding met Hans begon, die 24 jaar ouder was. Dus... Ik, de dood van Isra was gek. He, dat we, de, de, na vier jaar zo'n liefde dat ik het eindelijk aandurfde. Ik, ik, dat, vond, dat was gek. Ja. De, de dood van Hans was minder gek. Was, had, zoals mijn moeder zegt, kindje had, he, had het kunnen weten. Ja. Ik had wel het, in, het indruk dat het, het boek over Isra ging over de liefde voor Ischa en tussen jullie, dit gaat over de rouw, over het verdwijnen. Over het, en, uh, het jouw's ondanks toch weer bovenkomen, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt het boek niet uitgelezen, dat staat er helaas niet in. Het feit dat ik oh, dat hier staat zit, er niet in. betekent wel dat ik, <lacht> ja. dat ik het overleefde. <lacht> dat dacht ik. Ja, um, nee... Uh, je bedoelt, er staat niet in dat je het overleefd hebt. Nee, nee, nee. nee. Ik heb het er niet bij gezegd. Nee. Het boek is een uh, bestseller en verdiend, lijkt me, maar de recensenten zijn bijna allemaal onaardig geweest. Uh, u heeft het zelf in een interview over. sommige recensies waren laaghartig. Mm -hmm. Over wie ging dat? Over welke recensie ging dat? Dat, dat? Ik ga dat niet doen, Max. Ik ga mijn recensenten niet recenseren. Daar is mijn minachting, echt te groot voor. En hun naam Was te er een, noemen. Arjan Peters van de Volkskrant, okay, die doe je Hans heen. een charmante staatsman noemde, en u de dominante dwerg aan zijn zijde. Okay, Ging het daarover? gezegd. Ja, wat dacht je als je een, een, um, een schrijver bent en je krijgt een, een recensie die bedoeld is om een boek te recenseren en iemand verlaagt zich tot zo'n opmerking? Ja, daar kan ik niet eens meer. Daar reageer ik niet op. Hoe komt als het dat dan? Het even kan. Ik heb een hele stapel gelezen. Ook Elsbeth Etty in de NRC en Jaap Goedig. vrouwen. Etty is vrouwen dom, oké okay, ja. Noem ze nu maar allemaal. <laughs> dat ja, is man, het is nee, heeft over... het Het een is, is niet erop, dom, ja. sorry. Maar het is een warhoofd. Het is een zeer Maar het gaat zo over u. Het gaat niet over het boek. Meestal recenseren recensente boeken namelijk. Het gaat over uw karakter, uw egoïsme, uw zelfbeklag. Waarom roept u dat op bij hun? Ik ben rijk. Rijk? Ik ben beroemd. Ah. Ze zijn lief. Maar u heeft ook wel een talent voor het maken van vijanden. Dat blijkt uit dit boek. Dat beschrijft nee, ik hou u zelf. Ook van, ja. Ruzie maken, dat zit, zit in u, toch? Niet ruzie maken. Want daar uh, heb je. Hoe zou je het Ruzie maken gebeurt in intimiteit. Provoceren zou een heel goede term zijn, um, het geprikkeld worden door kritiek. Um, het een lust ervaren. Als je min, kunt minachten. Ik denk, dit is de actie. Dat ben ik namelijk. Ja? Ik ben de actie. Ik ben het boek. Het boek heb ik geschreven. En dan komt de reactie. Dat is allemaal parasitair. Dat kan alleen maar volgen dat ik dit heb gedaan. Dus dat is een lust in het opwekken. Eh, om vooraf te gaan aan wat er volgt. Hm. Ik denk, als ik blaf... Dan kun je of gaan zitten of je kunt op gaan staan. Maar dan maakt het dus niet uit wat je blaft. Nou, nah, nee, daar ben ik te goed voor. Sorry. Daar schrijf ik te goed voor. Er zijn meer mensen die boeken schrijven en die die reacties niet oproepen. Waarom wordt het altijd persoonlijk als ze het over Connie Palme hebben? Omdat ik zo ben. Omdat ik dit ben. Omdat ik provocerend ben. Omdat ik er niet voor buig. Omdat ik... te Was dat ik niet de kracht de van nieuwe relatie? Man heb gehad, omdat ik... Te veel succes heb. Niet maar Hans van Mierlo, even, die, die wist u wel te temmen. Die wist u rustig te, te maken. Nou... Okay, in de liefde hoef, ben ik, hoef je me niet zo te temmen. Ik ben eigenlijk in de liefde al tam. Ik, maar, maar hij maakte het rustiger, toch? Um, ik denk dat hij dit niet had beaamd, maar... Hij maakte dat ik er nog beter buiten kon... Uh, of dat ik er... Bij het veel meer verdriet gehad van deze recensies dan ik. Om mij, niet om hemzelf. Kunt u inmiddels weer verder? Met nieuwe boeken? Nee. Heeft u hoop dat dat nog weer komt? Wat dacht je? Ik hoop het. <laughs> U hoopt het. Dat ver. u die hoop heeft? Nee, nee, natuurlijk hoop ik dat. Nee, ik, ik ga ik ben nu ik ga wat essays schrijven. Ik ga nu de inleiding schrijven bij Dr. Faustus. Een nieuwe uitgave van uh, een prachtige reeks van ateneum. Ik vind het wel prettig om weer in die Dr. Faustus te duiken, dat thema. Maar ja, dat soort dingen doen. En de, de, de, de aantekeningen van Hans van Milo? Gaat u daar zelf iets mee doen? De ja. dagboeken? Een dagboek vallen onder mijn beheer en beheer van de kinderen. Nee, daar zal ik heel omzichtig mee omgaan. En daar moet ik echt over nadenken. Want mijn logboek is wat, maar de dagboeken van Hans zijn veel chockerender. Chockerender? Ja, voor... Dat ga, dat ga ik niet redden dan. Voor wie? Nou, voor menig het is, uh, Ik denk dat Hans veel ongeremder was omdat hij niet wist dat het uitgegeven werd... Ik, ik, ik begon bij de, met de eerste zin van het logboek... met de bedoeling om alles uit te geven... En een dagboek zoals Hans schreef, kun je nog schrijven met het idee... nou, ik weet het niet, dus je laat het in iemand anders over. Okay. Ik Komt moet het er ooit? Moet, ook nee, nee, ik moet het nu, ik moet het nu af, afronden, Max. Ja, dit, dit, uh, ik zit in een heel strak ja, schema. Doen we, dit, we dat doen, doen volgend jaar anders, hoor. Ja, nou goed, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik wil nog even, even kijken. heel even tot nog terug op het volgende jaar. Emile Roemer, welke datum staat alvast voor volgend jaar in uw, uw agenda? Zal ik een politiek of juist niet-politiek doen? Niet-politiek, maar even. Dan uh, in juli de EK-finale. De EK-finale? Oké, okay, en het politieke? Uh, 2 juni hebben we ons congres, dan bestaan we 40 jaar. Dat okay. ook wel een leuke. En wat wordt die finale? Nou, uh. ja, ik ga ervan uit dat Nederland er in ja, ieder geval in staat. Ja, tegen wie? Uh, tegen Duitsland. Konie Palme, is er een datum die u in, uh, in je agenda Ja, staat? Ik zal de eerste sterfdatum van Marieke, de oudste dochter van Hans. Dat is voor mij de zwaarste datum. Nee. Okay. Dank jullie wel allemaal. Dank speciale gasten Conny Palme en mijn Roemer. Alle presentatoren ga ik niet meer opnoemen, want daar heb ik geen tijd meer voor. Zometeen in Casaluna A.L. Snijders. Die uitvinder van het zeer korte verhaal, als u daarvan houdt. Morgen zit Clary Polak weer heel lekker rustig in Hilversum. En dan gaat ze praten met Mirjam Rotenstrijd. Ja, ook alweer zo'n droevig gesprek. We ja. gaan er ook niks aan doen. Dag allemaal. Dit is Radio 1.